Goedenavond, ik ben Hanneke van Zessen. Dit is het nieuws van NOS op 3. Mark Overmars gedroeg zich stalkerig. Ook zou hij dickpics hebben gestuurd naar een vrouwelijke collega. Het gedrag van Overmars zou aan het licht zijn gekomen... nadat Ajax-baas Edwin van der Sar een mail stuurde over vertrouwenspersonen. Dat deed hij na de aflevering van Boos over The Voice. En eenmaal intern bekend is het zaak het nieuws zo snel mogelijk naar buiten te brengen, zegt deze hoogleraar Sport en Recht. Bij een beursgenoteerd bedrijf moet je dit uh, dergelijke informatie, wat ook beursgevoelige informatie is, snel en spoedig naar buiten brengen. Het blijft natuurlijk de topclub in Nederland, uh, waar een heleboel mensen heel graag willen werken, wat een prachtige club is. Dus ik denk dat dit nog wel aardig wat na effecten zal hebben. Mark Overmars is gisteren opgestapt, er zou nog geen aangifte tegen hem liggen.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 Een jongetje van vijf is vanmiddag doodgevonden in een tunnel onder het station Antwerpen Centraal. Kort daarvoor was de kleuteros vermist opgegeven nadat hij verdween in de buurt van het station. Vlaamse media zeggen dat het gaat om een tragisch ongeluk. En bij een poppodium in Alkmaar kun je tot in de vroege uurtjes weer naar een concert. Tenminste het feest begint in de vroege uurtjes. Vanaf half negen ochtends ben je daar welkom om onder het genot van ontbijt te luisteren naar live muziek. Een perfecte ochtend voor vroege vogels. Ik ben wel gewend om een beetje vroeg op te staan. Uh, goede muziek voor de zondagochtend, ja. om mee wakker te worden. En ik ben meegevraagd door hem, dus ik dacht, ja. nou, hij weet de leuke feestjes. Dus dacht, nou, daar ga ik mee. Kan je vertellen, dit moet je echt mee hebben gemaakt. Want uh, het is super speciaal, intiem en een lekker ontbijt. En je hebt nog zo lekker veel aan je dag. Dit weekend zijn sommige poppodia ook weer open in de nacht. Clubs in onder meer Amsterdam, Rotterdam, Tilburg en Haarlem... gaan zaterdagavond uit protest tegen de maat gewoon open. Het weer wat regen in het noorden vanavond en vannacht. Morgen ook wat regen van tijd tot tijd. Het is wel warm met zo'n 12 graden. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er staan nog een paar korte files in de regio, zoals op de A9 van Amstelveen naar Alkmaar bij Bad Hoevedorp. Daar heb je 10 minuten op oponthoud. Ook 10 minuten vertraging op de A9 richting Den Helder bij Heilo. En op de N246 Westgafdijk richting Beverwijk bij Krommelny is de vertraging ook 10 minuten.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 Goed. Um, uh, goed, we gaan uh, even een kleine introductie doen. Docile Bodies waren, was, waren dit. Uh, en het komt van de EP Ark. Um, en, en dit was het nummer Elizabeth...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 I'm this warrior, afraid of fear I'm this warrior, always afraid I'm this soldier losing weight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 Uh, Wordt het uh, zitten en dan zitten jullie aan te gaven. Daar ontleent jullie muziek niet helemaal voor, heb ik het idee. Nee, nee. Dus even afwachten tot uh, de maatregelen toestaan om echt een echte rockshow neer te zetten met Marsh Pitts en wat dan ook. Echt een publiek. Maar. Ja. Ja, dus, het, het, het, het is dus nog lastig uh, in, dat, in dat opzicht. Uh, maar hoe, hoe uh, houden jullie je staande in deze tijden? Nou, we.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 Een beetje de wind in de zeilen ja, had ik gezien. Want uh, een week geleden hoor, zag ik uh, van de, uh, collega Thomas Harterveld... want dat is de man bij 3 voor 12 Rotterdam... en ik zit uh, bij Noord-Holland. Uh, die, uh, die, die doet ook nog uh, dingen net als ik uh, erbuiten. Ik doe alternatief. Uh, hij zit bij Indie XL. Maar jullie stonden met dat uh, nummer Dagger Tonk... Uh, op een uh, playlist van Spotify nieuw uit Nederland. Ja, zag ja, ik. Ja, klopt. Ja. Worden jullie... Ja, ja, ga door.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 Ja, het begint steeds meer uh, op te bouwen, steeds meer te komen. Uh, dit is ons, uh, vorige week hadden ons eerste interview, dat was ook heel spannend. Uh, uh -huh. En dit is dan de tweede. Aha, uh, dus dit is dus, dus die van vorige week, uh, die hebben we die Jaap kopen volgende week, dus dan kunnen we even een beetje warm draaien. Ja, ja, <laughs> precies, precies. Ja, precies. <laughs> ja, uh, maar uh, lukt het een beetje? Kunnen jullie er een beetje uit de voeten? Kunnen jullie wat vertellen over jullie uh, muziek en hoe lang jullie bezig zijn bijvoorbeeld? Ja, ja. Uh, wat, wat wil je weten? Nou, laten we bij het begin beginnen. We. Hoe zijn jullie uh, begonnen? Met z'n drieën, toch? Of niet? Ja, um, ik, ik kwam als laatste bij eigenlijk. Uh, en, en, en wie is ik? Eventjes. De, de, de zanger. De zanger en de gitarist. Uh, Florian dus. Ja? Nee, Luc. Luc? Luc. Oh, Luc. Sorry. Ja, ga ja. door. Ja, ik, ik kwam er... Um, de, de jongens waren al samen, Russel en, en Florian, die waren al samen tegen die tijd. in ja. De zomer van 2019 uh, kwam ik erbij. Ja.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 we was in zo'n party-tent en we speelden Smells Like Team Spirit in ah. <laughs> Original. Ja. Uh, met heel veel uh, gitaarfeedback gitaar en dat was echt geweldig. Ja. Maar we, we hadden toen, rond die tijd hadden we ook nog een andere gitarist. We waren eerst een four-piece ja. en die had ik ontmoet via mijn muziekschool. Ja. En daar, daar waren Russel en ik al heel erg mee bezig. Ja. En toen uh, had ik Luc dus ook gevonden en uh, ja, uiteindelijk zijn we dus met z'n drieën uh, verder gegaan. Ja.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 Goed, um, en, en Dagger Tong, dat is de, de, het laatste nummer wat jullie hebben uitgebracht uh, Maar als ik uh, jullie zo hoor, uh, is dat voorlopig uh, nog niet het laatste. Want ik uh, neem aan dat jullie de komende tijd nog wel wat meer uh, op uh, de plank hebben liggen. En dat jullie dat uit willen brengen. Ja, zeker. We hebben uh, over een week ongeveer iets meer ja. we hebben een opnamesessie. Waar we echt ons album gaan opnemen voor ja. Wiegels.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 Geen probleem. Ja, ja. eh, nog één nog afsluitende vraag. Waar zijn jullie uh, te vinden op het wereldwijde web? Instagram, Spotify. Ja, alle schiering ja. wel. Overal waar je uh, maar kan zoeken, denk ik. Ja, helemaal duidelijk. Hardy Francine met het uh, nummer Dagger Tong. Marcus en ik kennen deze band ook uh, pom, want uh, ze hebben meegedaan aan de Rob Hakda Award uh, van uh, een aantal jaren terug. En daar uh, lieten ze toch uh, wel duidelijk horen dat ze uit een goed muzikaal hout uh, gesneden zijn. En bovendien, wil je wat meer weten, ga dan even naar de website van onze mediapartners. Onze vrienden van 3 voor 12 Noord-Holland, want die hebben ook uh, wat aandacht besteed aan deze Amsterdamse band, want...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 Uh, gestaan bij uh, Noordenslag? Of uh, kan je dat uh, even. Niet op Noordenslag. maar nee? Al een aantal keren. Uh, Euroxonic, dus op de dagen daarvoor. Ja. Ja, op diverse showcases. Uh, maar ja, de, de, buiten het hoofdprogramma is er dan zoveel. Ja. We hebben we zo vaak op dat soort uh, uh, zijprogrammeringen gestaan. Ja. Ja, het is één grote gekte. Ja, dat geloof uh, ik. Niet, niet mijn feestje meestal. <laughs>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 In the dark was dit van Bo Straks horen we hem nog in het laatste uur nog een keer terug met nog een nummer. Maar we gaan weer verder met muziek. En zij dropte twee singles de laatste twee weken. Ik geloof dat het twee weken terug is dat ze dat hadden gedaan. Komt van een album, Shadow Work. Ik geloof dat dit al single 5 en single 6 is van dat album. En de meest dynamische van de tweetal gehoor je nu. En dat is Utopia van Three Point Landing.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 de nieuwe van Personal Trainer. En ik zat te kijken en ik denk, ja, voorrek. Uh, toen wij de eerste 3 voor 12 Noord-Holland Vloedgolf deden, hadden we de laser. En dit is dus de laatste die ze hebben uitgebracht. Die het tot aan het nieuws van uh, 9 uur gaat worden. En dat nummer, dat heet The Key of Ego. I'm to...